Als ik na de verkiezingen op 12 september door D66 gevraagd zou worden... zou ik dat zien als een heel serieuze optie, zei Schnabel in het programma De Overnachting op Radio 1. De 63-jarige Schnabel is 14 jaar directeur bij het SCP, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Een ministerschap is volgens hem een mooie afsluiting van zijn carrière. Een voorkeur voor een portefeuille heeft de D66 er niet. De Amerikaanse minister Clinton heeft nogmaals haar steun uitgesproken voor het democratiseringsproces in Egypte. Ze deed dat na haar eerste gesprek met de nieuwe president Morsi. Ook zei Clinton dat de rol van het leger teruggebracht moet worden tot die van beschermer van de nationale veiligheid. Eind vorige maand troegen de militairen de macht over aan Morsi, die lid is van de moslimbroederschap. Toch heeft het leger nog veel te vertellen en is er een machtsstrijd aan de gang tussen de legerleiding en de regering van Morsi. De leiders van Sudan en zuid soedan hebben elkaar de hand geschud... terwijl de landen al maanden op voet van oorlog met elkaar leven. Het was voor het eerst dat ze elkaar spraken sinds het geweld in april uitbrak. De leiders spraken met elkaar na een bijeenkomst van de Afrikaanse Unie in Ethiopië. De VN en de Afrikaanse Unie hebben Sudan en zuid soedan tot begin augustus de tijd gegeven om een eind te maken aan hun meningsverschillen. De landen liggen sinds de onafhankelijkheid van het zuiden juli vorig jaar met elkaar overhoop. Ze kunnen niet eens worden over de grenzen en de verdeling van de olieopbrengsten. Na afloop van het gesprek waren beide leiders optimistisch over het bereiken van een akkoord.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 Het gebeurt zelden in Israël dat iemand zichzelf in brand steekt. Precies een jaar geleden begon het protest tegen de regering in Tel Aviv met een tentenkamp. In de weken daarna protesteerden honderdduizenden mensen tegen de hoge kosten van huizen en levensmiddelen. Maar de demonstranten zeggen dat er in een jaar tijd niets is veranderd, ondanks toezeggingen van premier Netanjahu. In de Amerikaanse staat Indiana heeft een jongetje van drie per ongeluk zijn vader doodgeschoten. Hij had het geladen pistool van de 33-jarige man in handen gekregen en de trekker overgehaald. De politie onderzoekt de zaak, maar gaat ervan uit dat het om een tragisch ongeval gaat. Een concert van Bruce Springsteen in het Lond Londense Hyde Park is tot een abrupt einde gekomen. De microfoon van de bals werd uitgeschakeld omdat het optreden te lang duurde. Springsteen wilde net samen met Paul McCartney aan een toegift beginnen, maar het geluid ging uit. Springsteen trad op tijdens een festival in Londen dat het hele weekend duurt. Hij stond meer dan drie uur op het podium, maar voor het festival zijn strenge afspraken gemaakt... Maar voor het festival zijn strenge afspraken gemaakt over de eindtijd in verband met de geluidsoverlast. Springsteen had die deadline al met een half uur overschreden en daarom werd besloten de microfoon uit te schakelen. Het weer vanochtend in het noorden wat zon in het zuiden bewolkt. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af en trekken enkele buien over het land met in het oosten kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Elsbeth Grutteke. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin wij iedere zondag een inspirerende Nederlander te gast hebben. Oermoeder van de verpleging, dat is Joke Zwanek. Psychiatrisch patiënten zetten soms tientallen jaren geen voet buiten de instelling. En dat vindt zij onacceptabel. En daarom moet er verwenzorg zijn wat eerst een Brabants initiatief was, is intussen een landelijk begrip geworden... dat zelfs in de dikke vandalen is terug te vinden. De naam Joke Zwanenke is onlosmakelijk verbonden met verwenzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. U wordt genoemd de oermoeder van de verpleging, de ambassadeur van de verwenzorg. Bent u een soort Florence Nightingale? Nee hoor, maar Florence Nighting was wel een, een model, zeker als, als toen ik begon in 1961. Dan kregen we les over de geschiedenis van de verpleging. En dan was Florence heel toch wel iemand die out of de box denkt, ja. zoals ze dat nu noemen. Maar hoe was u, 16 jaar? Ik was 16 jaar toen ik de zorg ging. Ja, en de verwenzorg, dat idee daarvan. Wanneer kwam dat voor het eerst bij u op? Nou, eigenlijk al uh, toen ik uh, als leerling verpleegkundige werkte als, uh, denk 17 jarige zeventienjarige. Toen hadden de, kregen de cliënten, patiënten ontzettend slecht eten... en we hadden thuis veel kersen. En ik denk, ze krijgen nooit kersen. Dus ik denk, mijn moeder zei, neem maar kersen mee. Maar er was een afdeling van 120 dames... was het nog streng gescheiden, dames en heren. En ik weet, twee kanvas tassen... Nam Vol ik mee. met kersen? Vol met kersen. Maar die waren binnen een paar minuten op met 120 mensen. Ja. Want ze kregen nooit kersen. En die vinden ze allemaal lekker. U en ik vinden kersen. Ik heb nog bijna niemand meegemaakt die kersen niet lekker vindt. En toen moest ik uh, bij de hoofdstukken komen s'morgens. Want ik had die patiënten geen kersen mogen geven, want ze hadden wel eens kunnen stikken in de kersen. Ik moest toen mee naar de directeur... Ik denk, mijn laatste uur is hier geslagen. Ja, dat was het einde van de verpleging, het einde dacht van u? de verpleging. Maar die knippode tegen mij en die zei, zuster Lenders, gaat u maar weer werken. En er was nog een, een klein dingetje wat u nu niet vertelt. Iets over wat u zei tegen die hoofdzuster. Ja, ik hoop dat u er zelf in stikt. Oh, ja. En dan werd in 1963, 62 helemaal niet in dank afgenomen. Maar ik denk, van ja, het is toch onzin, want die mensen die vinden kerst net zo lekker als u en ik. Ja. En zo, begon de en zo begon de verwendzorg. En hier die... op tafel staan ze nu ook, die kersen. U heeft ze ook voor mij meegenomen. Ja, ik, ik, het is nu mijn tijd, want het is kersentijd. Ik heb gisteren, dat is interessant, in Bokstel... er is een, een verpleeghuis begonnen met uh, Turkse en, en ouderen... die dement zijn en lichamelijk dat Is Dat uniek in Nederland. En ik denk, ik ga daar kersen brengen. En die vonden dat geweldig, want... In Turkije komen veel kersen vandaan, maar ze hadden nog geen kersen gehad. Nee. Dus zo simpel is het om iets heel bijzonders te doen. Denk na wat iedereen denk ik, van leuk vindt, zoals u en ik. En dan gebeurt het. <middels> Down on leafless trees tonight And I can almost a whisper in its silky light Oh, I've been restless all night long In all that silence, where have you gone? Na-na-na, watchman in the middle Na-na-na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 Today, no know you got me through Four Na na Watchman in the middle of the Na na Watchman in the middle of the Na na na, na. Watchman in the middle of the Na na, na, na. Watchmen in the middle of the... De Watchman van Trinity. En u luistert naar dit is de zondag. En mijn gast vanmorgen is Joke Zwaneke. van Huis uit verpleegkundige. En dat al 50 jaar. En haar naam is onlosmakelijk verbonden met verwenzorg. Mevrouw Zwaneke, u vertelde net hoe het begon. U was jonge verpleegkundige. Van huis uit nam u kersen mee voor de patiënten die onder uw zorg vielen. Dat werd een beetje uh, moeilijk. Dat viel een beetje moeilijk bij de hoofdverpleegkundige, maar het kwam toch goed. Dat was eigenlijk een soort begin hè, van die verwenzorg. Hoe is het toen verder gegaan? Nou, ik heb. Uh... Ik heb altijd oog gehad, want ik ben begonnen op de eerste klas dames... in de psychiatrisch ziekenhuis voor En die eerste klas dames, die hadden een heel apart gebouw, geweldig. En die hadden een aparte kamer en die kregen eerste klas eten. En de andere, uh, een groep kreeg tweede klas eten met gouden bordjes en zilver bordjes. Ik denk, daar ben ik begonnen. Ja, dus en, u en, dacht, nou die zorg, dat is goed voor elkaar. Dat is goed voor elkaar en uh, dat was geweldig. En... Die, Later kon ik dat toetsen, want die, ook al waren ze heel ziek... die mensen gedroegen zich anders. Als je mensen gewoon, gewoon benadert en bijzondere dingen doet... dan gedragen mensen zich anders. Of ze nou lichamelijk ziek bent of psychiatrisch ziek. Mm -hmm. De shock kwam toen ik overgeplaatst werd... naar een afdeling met 120 vrouwen. Allemaal black sheeps. En dan krijg je shock van je leven. Dus ik heb eigenlijk heel mijn leven bedacht... Ze was daar op die afwinning kan het overal. Want die 120 vrouwen die kregen geen goud en zilver. Die kregen uh, uh, maandag soep en pap. Dus het menu was al, al een hele week voorgesteld. En die sliepen op slaapzalen van 40, 50 met bedstoel. En die hadden 0,0 privacy. En wat ze hadden, hadden ze achter de BH zitten. Een, een sleuteltje, of als ze een BH hadden. Ja. Een katoenen BH. Nou ja, Toen een BH je moet ik even denken hoe dat er eruit ziet dan. Hè? Uh -huh, uh -huh. Dat schuurt. Uh -huh. en ik heb altijd in, in, in gedachten gehad, dat kan anders. Maar hetzelfde was toen ik in 1966 in het algemene ziekenhuis ging werken. In Vegel, Toen hadden we ook een eerste en tweede klas. Dus die grens is er al bij mij geweest. U dacht en altijd van dit kan niet. Op dit deze kan manier. niet en het kan beter. Ja. En het kost niet meer... Uh, Geld is mijn ervaring, maar wel moeite om het voor elkaar te krijgen. En wat is het dan voor wenzorg dat mensen uh, goed verzorgd worden? Dat zou je toch zeggen, dat hoort gewoon bij de algemene zorg. Ja, w Wat is het dan wel? Verwenzorg is juist iets meer. Toen ik de eerste keer verwenzorg deed, dat is nu twaalf en half jaar geleden, ben ik met veertig bewoners die veertig jaar waren opgenomen van de voor psychofoorbevucht naar Kasteel Maurik gegaan. Iedereen dacht dat ik een beetje van het padje was geworden. <laughs> dat, van het kan toch niet. dat kan toch niet? Nee. Dat kan toch niet? En mijn ervaring is toen, was geweldig. Want iedereen vindt het, ze mochten een verpleegkundige meenemen die ze zelf leuk vonden. Als u en ik uit gaan eten, nemen we ook mensen mee die we zelf leuk vinden. Het was geweldig gegaan. En ik zal eerlijk vertellen, ik heb nooit de rekening gehad. Nee. Ik denk dat kan ik zelf betalen. Dus ik 40 jaar werkrijk een bruto netto salaris. En oh, ik heb u was nooit... van plan om het zelf te gaan betalen? Ik en dan... was zelf gaan betalen. Ja. Ik denk, nou ja. En de directeur van Kasteel Maurik, Jacques Scheffelingen, die zei: Jullie zijn onze overburen en jullie hoeven niet te betalen. En sindsdien kom ik ieder jaar al in Kasteel Maurik en in heel veel leuke dingen en hele goede dingen die er bovenuit steken. Verwendzorg is niet de reguliere zorg. Ik hoop dat ze nu alle die in de zorg werken en nu allemaal toch een, een krentenbol krijgen op zondag. Ik noem maar wat. Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar voor wenzorg is juist iets chiquer, iets mooier, iets bijzonderders. Iets, iets wat uitsteekt boven het dagelijks leven. Boven het dagelijks leven, want die mensen die chronisch zijn opgenomen... die 24 uur zijn opgenomen... die uh, vaak, zeker in de psychiatrie waar ik begonnen ben... die Vaak trouwen en scheiden niet. Dus hoogtepunten zijn er heel weinig, zeker altijd. Dus je moet hoogtepunten maken in het leven. En je moet, ik zeg altijd, kerstpas niet meer Pasen vieren. Dat is ook zo'n traditie in, in, in de zorg. Ja, dan hebben we geen tijd, snap je? Ja. Dus ik denk van, je moet de dingen doen... Als ze rijp is, je moet de kersenfeest nu vieren, want nu zijn er verse kersen. Ja, maar u zegt eigenlijk, je moet gewoon zorgen dat er een goede basiszorg in Nederland. Maar ja. zoals u beschreef, toen u begon, was die goede basiszorg er ook al niet. Zeker niet voor die 120 vrouwen die niet in de eerste en tweede klas nee, zaten. Nee, maar ondertussen is er in die 50 jaar ontzettend veel veranderd. Ook in de positieve zin. En ik, ik denk van, als je ziet, ik zeg zeker psychiatrie, maar andere zorg denk ik ook. Heeft ook met direct na de oorlog in de jaren zestig of... Is de woningbouw ook beter geworden? Dus de huisvesting van bewoners is ook steeds beter geworden. We hebben nu in Vught hebben we de, een prachtig nieuw huis gebouwd voor mensen die heel langdurig zijn opgenomen en die echt ja, heel, heel psychiatrie moeilijk zijn, want de rest is allemaal al weg, hoop ik. Ja. En die hebben nu een eigen kamer, een eigen toilet en een eigen douche. Dus en dat is heel erg verbeterd? Dat is heel met, erg verbeterd. Met, met, met de tijd dat, waarin u begon te werken. Ja. Is het vooral, want u zei: ik kom uit de wereld van de psychiatrie. Kwam het daar ook uit voort, dat verlangen om wat voor mensen te betekenen boven de, de reguliere zorg? Ja, ik denk: uh, de psychiatrie is toch het ondergeschoven kind nu nog in de zorg. Ja, ja. want ik denk als jij gewoon kanker hebt, ik hoop niet dat u het, niemand het hier meemaakt, maar dan zit, staat heel, heel iedereen staat om je heen. Maar als je psychiatrisch gestoord bent. En zeker langdurig. Dan is het heel moeilijk om daar vol te houden. Want vaak is dat, het, dat, ze, dat ze het niet begrijpen. Of dat ze het niet... Zeker als mensen langdurig ziek zijn. Dan is het... Ja, u, u leest het in de krant. Als er iets bijzonders is in de psychiatrie. Dan is het altijd negatief. Ja. En ik, ik denk van... Ik heb het meeste geleerd van cliënten in de zorg. Buiten al mijn opleidingen die ik gehad heb. Oh ja? De, ja, de patiënten zijn eerlijk. zijn direct vaak. Ik uh, ga er heel blij bij kijken als u het erover vertelt. Ja, denkt, u zijn, het, denkt u ook aan iemand? Als u het, ja hoor, en er zijn heel bijzondere mensen. Uh, mevrouw X die, die 50 jaar is opgenomen. En dan denk ik ook de zorg zelf, denk ik, dat is privacy voor cliënten. Maar iedereen kent in, toen ze overleden is in Nune. Heel, heel Nune wist dat mevrouw X daar was. Snap je? En de zorg doet daar moeilijk over. Dus het ligt ook aan de zorg zelf om het open te breken en te laten zien wat er gebeurt. Mijn ervaring is nu, met verwenzorg, iedereen wil iets doen. Als ik mensen benadert, ik kom maar zelden mensen tegen... die dat niet willen doen, nee, iets wat, bijzonders. Wat u, u benadert mensen om u te helpen daarbij, want nou, u doet het niet ik, allemaal... Nou, ik lees veel kranten en dan zie ik als voorbeeld... Uh, airport Eindhoven bestaat 75 jaar. Ik denk, dat is leuk. Ja. Ik schrijf een kersenkaart. Ik schrijf geen brieven. U haalt even een kaart tevoorschijn. Een, een kaart kersen, met mooie kersen erop. En mooie, er staat op, wat is er lekkerder dan verwend te worden? Die stuur ik naar Bart de Boer. Die was toen nog directeur van Airport Eindhoven. En vroeger nou van de Efteling. En dan schrijf ik, het zou leuk zijn als wij mee mogen feesten. Nou ja. 75 jaar. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? Nou, Een goede secretaresse die, die bewaart daar voor Bart de Boer. En die belt mij op. En... Bart de Boer die ontvangt mij. Dan laat ik alles vallen. Want de zorg denkt dan, oh God, dat kan ik niet. Dan laat ik alles vallen. Alle afspraken die u al had, die verdwijnen. En dan, en dan ga ik naar Bart de Boer en dan zeggen we: jo Joke, wat wil je? Ik zeg, ik wil de lucht in. Iets waar jullie goed in zijn. Ja. Dus ben ik nu al twee keer met veertig mensen boven Brabant in een vliegtuig. Die mensen komen nooit in een vliegtuig, gaan nooit vliegen. Ben ik boven Brabant gaan vliegen. En dat is... Geweldig. Je wordt naar FIPS behandeld daar. Ja. Boven een paar met een nep champagne. En wie gaan er dan mee? Noem dus een paar voorbeelden. Hoeft geen namen te noemen. Nee, maar, maar mensen die al heel lang zijn opgenomen. En dan vraag ik een, verple een verpleegkundige die, die het snapt. De meesten snappen het, wat mm het -hmm. gaat in de mm -hmm. wereld. En dan één op één. En dan is het ontzettend leuk. Want natuurlijk ben je bang voor de eerste keer vliegen. Ja. Maar als dan een goede verpleegkundige erbij zit, het was het was geweldig. En wat doet het met die mensen? Geweldig. Ja? Het, het aandacht en eer en nooit gevlogen. En op de foto met de vliegtuig. Die hangen nou overal op. Uh, ja, het is geweldig als je het ziet wat er gebeurt. Ja. En zit u dus elke ochtend de krant zo te lezen dat u denkt... bij alles wat ik lees, zou ik daar iets mee kunnen? Ja. En, en bij heel veel dingen kun je iets. Ja? Ja. En okay. ik denk... Ik bedoel, ik, ik heb hier bij Frits Pits... ben ik ooit geweest met bewoners. Die willen, ja, wat wil je dan? Frits Pits zien, want die is geweldig. Nou ja, en Frits, en Frits Pits ontvang die, die mensen hier... En met, uh, dat was geweldig. Ja. En die mocht in die studio zitten. En Frits die vertelde wat. En, nou ja, het ei van Columbus, zei ik dan. Ja, dus gewoon heel goed kijken wat er allemaal zo te zien is. Net voor u de studio, studio instapte, zei u bijvoorbeeld: we hadden het even over de Tour de France. Ja, ja geef mij één zo'n wielrenner. Ja. Wat zou het. u daarmee willen doen met die wielrenner? Nou, <laughs> zo'n wielrenner, wat u verdient. Als je bij de Rabo kijkt wat die verdient, één wielrenner, dan kan ik ontzettend veel mensen, dan zou ik bijvoorbeeld, nou ik zit in Frankrijk en ik ben heel vaak in Frankrijk geweest, denk wat wat zou het nou leuk zijn om, om met een aantal mensen en verpleegkundigen op vakantie te gaan, één keer in hun leven naar Frankrijk. Ja. Ja, en dan denk ik, van één wielrenner kan dat bekostigen. Ik ja. denk wel tien, wel honderd patiënten, denk ik. En een, al die meeste van die wielrenners zijn alweer thuis van de Raboploeg. Dus ja. uh, dat salaris mag best naar u overgemaakt worden. Nou, ik wil, ik, ik, ik wil even benadrukken. Ik, heb, uh, ik ben geen stichting. Nee? Dat wil ik ook niet zijn, want dan moet ik weer vergaderen... en dan is de patiënt dood, zeg ik al voordat het geregeld is. <laughs> en dan denk ik van, nou ja, ik, ik heb een kennisnetwerk... dus heel veel mensen in Nederland en hele goede verpleegkundigen... en bestuurders, ook bestuurders doen het. En ik wil hier wel hard op zeggen, uh, de bestuurder van uh, Renier van Akel... Paul Ponger en Gert en Heijn, staan erachter. Ik merk zelf. Dat als is de, de dat is de zorggroep waar u gewerkt hebt. Ja, he? waar ik gewerkt heb, waar ja. ik begonnen ben. Ja. Mijn ervaring is nu nog: als de bestuurders van een zorginstelling er niet achter staan, dan kan die verpleegkundige ook op bladakken kunnen zitten. Want dan lukt Want, het niet. Dan lukt het niet. Nee. Want je moet de vrijheid hebben om, om dingen te doen. Voor de patiënten. Want hoe is dat gesteld? We, we horen inderdaad, het zei u zelf net ook al... als we verhalen horen over de zorg... dan horen we altijd vervelende verhalen. Over georganiseerde verwaarlozing wordt wel eens gesproken. Ja. Wat, wat ziet u? U komt veel in allerlei instellingen. Hoe ziet het eruit? Er zijn heel veel goede instellingen. Heel veel goede. Daar zeg ik ook hardop altijd als ik er ben. Hè? Ja. En er zijn minder goede. En die hebben hetzelfde geld. Die krijgen dezelfde middelen, zeker ik altijd. Dus het ligt... Ja, mijn ervaring is, en daar zeg ik hardop overal, het ligt aan de bestuurders van een zorginstelling, zeg ik altijd. Je kunt geld maar één keer uitgeven en al wat er bovenbij gaat, gaat er onderaf. Ja. Zo simpel is. Des is thuis dus, en dat is hier. Ja, en dat is dus overal. als je heel veel geld uitgeeft aan management, wat dan, nog alles gebeurt in de zorg? Ja, dan, dan, dan heb je beneden niks meer. Dus ik denk van als je, t, als je de mensen die direct patiëntgebonden medewerkers, als je daar heel goed voor bent, dan gaat. De zorginstelling ook goed is mijn ervaring. Ja. En als jij verpleegkundigen, jonge, goede mensen, heel veel jonge, goede mensen lopen er rond nu ook oh nog altijd geweest. Vroeger waren er ook slechte en hele goede. En nu nog. Ja. En ik denk van jonge mensen nu, vind ik, die mogen ze meer belonen. In, niet in geld alleen, maar ook in aandacht. En hoe zouden ze dat kunnen doen? Geef daar eens nou, een voorbeeld. Ik denk, nou, ik denk als jij rondloopt en je, en je komt uh, een keer zeggen dat ze hard werken of dat ze goed zijn... of gaat gewoon maar koffie drinken bij die mensen. Punt. Dat is al waardering die je krijgt. is mijn ervaring. En ik zie dat ook landelijk. Ik zeg altijd, als ze bij het kersenfeest... Ik, ik, ik, heb, ik heb een kersenfeest in Apeldoorn gehouden... en in Warnsveld en zo. Maar die, die, die bestuurders, die zijn er. Snap je? Mm -hmm. Aandacht. Niet alleen voor die cliënten dan, maar ook voor degene die het organiseren. Ja, dus u kunt eigenlijk Als... al zien aan, aan hoe de bestuur zich dragen of het een goede zorginstelling ja, is, en of niet. De CZ-groep, dat doe ik nou voor het zesde jaar al de verwenszorgprijs. Dus, en ik zie al waar ze vandaan komen, de prijzen. Ik denk, ja, zijn na zes jaar kan ik onderhand voor traceren. Er zijn hele goede instellingen. En die, die, die verpleegkundigen dienen ook dan iets in, snap je? En ja. die krijgen die brief al, want dan beginnen het al mee. En die, nou heel, dat heel. Ja, ik merk zelf dat dat werkt. Ja. En als je mensen goed beloont, zeker als mensen een prijs gehad hebben... dan denk van, waarom niet een kaartje sturen of een telefoontje... wat leuk dat u een prijs gehaald ja. hebt. Want stel nou dat er iemand bij u komt en zegt... nou, ik heb dus een, nu een zorginstelling, daar ben ik verantwoordelijk voor... daar, daar gaat het allemaal niet goed. Uh, Jokes Zwaningen, kom eens even bij mij langs... en vertel me eens even wat ik moet veranderen. Wat is, waar gaat u dan naar kijken in die, in die organisatie? Naar de personen. Of u goeiemorgen zegt. Ja? Oh, ja, begin het al mee. Mm -hmm. Ja. Als ik ergens binnenkom, de receptie begint het al mee, zei ik al. Hè? staat er een vers bloemen of zo? Het of, of. is veerproefje gelijk. En die proef ik niet alleen, maar die proeft u ook als u iemand ziek heeft daar liggen. Ja. Als uw moeder daar zou liggen, dan ziet u ook... En ik denk van die familieleden en degene die, die mantelzorgers van die, van die mensen, die zien dat ook. Dus ik vind ook dat het een taak is van de mensen, als u iemand in de verpleeghuis of in de psychiatrie bent u als familie ook mede verantwoordelijk daarvoor. Dus u kunt ook iets erover zeggen. Ja, want stel nou dat mijn moeder ligt daar ja. en ik kom dan en denk... oh, die mensen zitten zo, zo gereinigd in de receptie en het ziet er heel, heel ongezellig uit. Ja. Was Zegt was u dan tegen mij zijn? dat ik zeg van, uh, kunnen u daar niet wat aan doen? Of dat ja, ik zelf een ja. bosje bloemen meeneem ja, bijvoorbeeld? Ook, ook. Ja, ook. Want het kost ook niks. Ik denk van, dan zie ik ook familieleden, dan denk van, ik van... neem zelf ook eens een taartje mee op zondagmorgen en deel uit... Op die afdelingen zijn vaak niet meer zo heel groot, kost ook niks. Nee, dus en dan een beetje gezelligheid, een vers bosje bloemen kost ook heel weinig. Want nu, ik zeg al, als je nu ziet wat er voor mooie berenbloemen zijn... ik denk, pluk berenbloemen en zet ze daar neer. Dan, Geweldig. Is het, dan is het al genoeg. Maar nou zeggen heel veel mensen in de zorg, ja, we hebben geen geld... Het is, we moeten bezuinigen, we moeten al jaren bezuinigen. Ja. En ik ben dan bestuurder van zo'n organisatie. Ik heb geen geld, ik moet al ontzettend mijn best doen... om genoeg personeel te vinden. Ja, leuk die verwenzorg, mevrouw Zwaneke, maar daar kom ik helemaal niet aan toe. Nee, maar dan denk ik van dat je moet kijken... in die zorginstelling waar hij dan werkt, die bestuurder, of zij. Daar zijn ook leveranciers. Ja? ja. En daar, uh, ik ken het heel circus van vroeger... die met kerstmis kwamen, de kerstpakketten voor een dag... voor al die bestuurders. Ja? En ik ben zelf lang genoeg... Leidinggevende geweest. Ik zeg: Ik hoef dat niet. Nee. Ik hoef dat niet. Geef maar aan die. Onze klanten zijn de, de patiënten, niet ik. Ja. En ik denk. Ik ben twee jaar geleden begonnen met kerstpakketten. voor psychiatrische patiënten die chronisch zijn opgenomen. Ik denk van niet linksom, dan maar rechtsom. Ik heb heel mijn leven een hekel aan gehad aan kerstpakketten. Want dan krijg je allemaal. pakketten of, of blikjes die al lang over de datum waren. in, in januari. U ook, misschien ook, u lacht al. Ja. En dan denk ik: van Waarom. Waarom onze, onze klanten tussen haakjes, de cliënten die chronisch ziek zijn... waarom niet een kerstpakket? Dus ik ben begonnen met een kerstpakket. En ik heb gevraagd aan mensen, willen jullie een kerstpakket geven? Aan bedrijven en zo. Iedereen wil dat als ik dat vraag. Ja. Zo simpel is het. Ja, maar u zegt, het is dus niet een kwestie van... Of het excuus van we hebben geen geld, dat, daar, daar neemt u geen genoeg. Nee, hoor, nee hoor, want het, is, het komt uit de lengte of uit de breedte... En ik zeg het nog één keer, al wat er bovenbij gaat, gaat er onderaf. Vindt u dat er te veel bestuurders zijn in de zorg? Dat kan wel wat minder, ja. Ja? Dat te, kan wel wat minder. Te veel lagen? Te veel lagen. En ik denk van, daarom vind ik ook heel goed als jonge mensen nu de gelegenheid krijgen om ook leiding te geven. En ik zeg altijd, die jonge mensen nu, als ze 6, 27 zijn, dan denk ik van, ja, die, kunnen, die weten het net zo goed als ik toen ik 6, 27 was. Maar toen had u een afdeling van 900 mannen. Ja, we, ja. en dat ging ook. Ja. Ik heb niet meer fouten gemaakt als nu hoor. Nee. Maar u zegt eigenlijk meer, meer kansen voor jonge mensen. Ja. Minder managementlagen En dat geld dat je bespaart. Dat kan je heel goed in die zorg stoppen. Dat kan je heel goed in die zorg stoppen. En ja. ik denk van het schoon zijn van een afdeling. En het mooi zijn dat, dat kost ook niks. Ik zeg al ik, ik zie een bedrijf. Ja, maar dan moet ik schoonmakers voor u horen. Nou ik... ik denk van er is niks mee. Niks mee als bestuurder. Als je papier op de grond ziet om te bukken. Er is helemaal niks mee. In bedrijven doen ze het ook. Ja, als ja. ik bij de Slieger rondloop dan, uh, en de Apel Slippers weer, die is nou weg. Maar de Koen is er nu, die, die bukken nog als er een papiertje op de grond ligt. Dat zouden de managers in de zorg ook kunnen doen. En er is dus niks mis mee. Om dan, en een keer een bos bloemen die verlept is, een keer mee te nemen en ergens neer te zetten, kost ook niks. Nee, goed, we praten zo meteen verder. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws van half acht. En dat uh, wordt gelezen door Lieselotte Thomassen. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Directeur Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau... staat open voor een functie als minister, zo zei hij vannacht op Radio 1. Als hij daarvoor door D66 zou worden gevraagd... dan vindt hij dat een serieuze optie... en een mooie afsluiting van zijn carrière, zo zei hij.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 Er waait een zwakke tot matige noordwestwind en de temperatuur ligt rond 12 graden. De opklaringen breiden zich uit, maar vanuit het westen trekken ook weer enkele buien over het land. Vooral in het zuiden en oosten is vanmiddag kans op wat onweer. Met maximaal rond 18 graden is het fris voor de tijd van het jaar. De wind draait van noordwest naar west en is meest matig van kracht. Vanavond verdwijnen de buien naar Duitsland. Het blijft vrijwel overal droog en er zijn opklaringen. In de nacht kan weer een lokale bui ontstaan. Minima liggen rond 10 graden. Morgen start de dag in het oostenkel van het land met wat zon. Al snel raakt het overal bewolkt en volgt er vanuit het westen buiige regen. De temperatuur komt opnieuw niet verder dan een graad of 18... en er waait een stevige wind uit het westen tot het zuidwesten. Aan zee wordt de wind morgenmiddag krachtig, windkracht 6. De rest van de week verloopt buig en relatief fris. Er is echte hoop. Verschillende toonaangevende weermodellen laten nakomend weekend... een overgang naar stabiel zomerweer zien... met maxima die oplopen richting 25 graden. U luistert naar Dit is de Zondag... Met Elspet Guttuken. Goedemorgen en van harte welkom bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, uh, u luistert naar een gesprek met Joke Zwaneke. Zij is van huis uit verpleegkundige en dat al 50 jaar lang. En haar naam is onlosmakelijk verbonden met verwenzorg. Ja, net voor het nieuws, mevrouw Zwaneke vertelde u al een beetje wat dat is, verwenzorg. U zei, ja, dat is niet gewone zorg, gewoon de normale dingen in de zorg. Het is iets extra's en u noemt het op chic op chic, ja. ja vooral op chic. Bijvoorbeeld uh, Chateau Gerlach. Kimil Oostwegel is ambassadeur van de verwensor. Daar ben ik trots op. En dat is, dat is een, een het chicste, chique... het chiqueste van, van, van Nederland. Een restaurant is dat. Chateau Neerkan en uh, Chateau Gerlach. Ja, dat is geweldig. En, daar, en, dat en als je te... daar één keer mag komen, dan vindt u ook geweldig. Denk dus ik wel geweldig. Dus ja. Dus waarom niet als je toch ziek bent en, en iets bijzonders een keer wilt zien en horen uit de sleur van, van de dag. Is dat geweldig of je nou jong of oud bent? Ja. U uh, zegt ook, uh, u heeft verschillende boeken ook uitgegeven ja. over de verwenzorg. Je snapt het of je snapt het niet? Dat zei u net ook al een keer. Wat bedoelt u daarmee? Nou, er zijn mensen, en er ligt aan het karakter en aan het type mens, die het niet snappen. Nou, dan moet je ook niet trekken. Maar die sna wat, wat snappen ze niet? Die snappen niet vaak dat, ze, dat, ze, dat iedereen dit heel geweldig vindt. Als jij, als Wilke Alberti. Als, je, als bewoners, naar nou wil ik Albertje mogen, maar nog leuker er is, ze is vorige week een dag gewoon op Voorburg geweest. En daarbij mensen op de foto. Dat is geweldig. En als je dat niet snapt, als verpleegkundige of als bestuurder of als poedsterke van een instelling, dan moet je daar niet werken. Nee. Komt u veel mensen tegen die het niet snappen? Nou, die meet ik. Die meet ik. <laughs> maar ze zijn er wel. Ze dus. zijn er wel. En ik... Ik, ik, ik heb instellingen waar ik denk: jij van, van bestuurder veranderd. en dan mag het wel. Dan denk ik van, ik ben nu de dupe, maar wel de patiënt is de dupe, als het niet doorgepakt wordt. Ja, en heeft, begrijpt u wel, hoe het komt dat mensen het niet snappen? Waar, waar, waar zou dat vandaan kunnen komen? Het karakter van mensen en het type mens, zeggen altijd, als ze, voor de opleiding, de achtergrond die ze hebben. Mijn ervaring is, als er, als een, zeker in de psychiatrie, als er uh, mensen zijn die uh, de opleiding hebben als bestuurder als. als ja, stopverpleegkundigen of als psychiater. Ja, daar hoef je niks uit te leggen, want die snappen het. Ja. Maar als je bestuurders hebt die van, de, van een andere planeet komen, dan is dat best moeilijk. Ja, ja dus... en, en ik denk van. Natuurlijk heb je in de bestuurders ook mensen nodig die op de centen letten. Maar ja, ik heb. Want Guus van Mond geleerd. vroeger, er was een econoom... en die zei, het is net als thuis, links en rechts. En meer is er niet. Nee. Wat er niet binnenkomt, kunnen we niet uitgeven. En, dus daar hoef, hoef, hoef je niet al te veel mensen voor in te huren. Daar hoeven niet al te heel te moeilijk over. Dus alleen, je moet wel zorgen dat de centen binnenkomen. Maar zegt u eigenlijk, mensen die eh, niet zelf uit de zorg komen... maar vervolgens als bestuurder in die zorg gaan werken... dat is wel lastig. Dat is, dat is, dat is lastig. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn ook hele goede bij. Maar ik denk, van als je in dit vak... Met hart en ziel wilt werken, moet je toch een beetje de achtergrond van de zorg hebben. Ja, en daar ontbreekt het nog alles aan. En dan ontbreekt het, ja, dat ja. zie ik. Ja. Het klinkt eigenlijk heel gewoon wat u wilt. Het klinkt ik, heel gewoon, ja, maar. Toch is het, was het, het nodig dat u het ging doen? Ik, ik denk dat het, dat het nodig was en dat het boven de. en Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor kinderen. Want kinderen die weten precies wat verwenzorg is. Het boek, daar word je blij van als je dat leest. Die kinderen worden niet blij van Nintendo's en wit tickets... wel allemaal voor apparatuur, maar van aandacht, aandacht, aandacht. En ik denk, wat is beter voor een kind, nu, die psychiatrisch ziek is... om daar voldoende aandacht aan te schenken. Ik heb daar gisteren ook kersen gebracht. En iemand kwam mee met de verpleegkundige... En dan vind ik het vind ik voor mezelf ook leuk. Want dan zegt ze, die verpleegkundige ken jij joken? Ja, die ken ik, want ik ben naar de Efteling geweest met de verwenzorg. Oh ja. En ik bedoel, die cirkel gaat daar rond, want daar hoef ik allemaal niet meer te zeggen. Die kinderen zien dat, in de, in die, zeker in de kinderen psychiatrie maar ook anderen, die zien dat ook. Mijn ervaring is dat bedrijven die veel doen voor de verwenzorg, die veel doen... En die hoeven niet in de krant en die hoeven niet allemaal... PR, weet ik wel allemaal, die doen dat gewoon. Ja. En die zeggen van, wij vinden het ook belangrijk dat iedereen meedoet. En daar is van Philip Sneder tot Pietje Puk om de hoek zeggen altijd... die extra geld heeft. En die betaalt dat, dat mensen naar de Efteling kunnen ja. met de kinderen. En die snappen het dus wel? En die snappen het wel. Heel veel bedrijven die heel veel dingen, goede dingen doen. En die kersen gratis leveren nu. Geweldig. En die, en die snappen het dus wel? En die snappen het wel. En dan denk ik van ja, ik vind het ook heel goed dat het volk het snapt. Ja, het grijpt u aan als u dat ja, zegt. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, als mensen het snappen, dan denk ik van ja, dan hoef ik, hoef ik, hoef ik, na al die jaren hoef ik er geen moeite mee. Want die kersen komen gewoon, snap je? Ja. En dat vind ik geweldig. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het ook moeilijk vinden om u iets te weigeren. Als, als, als, als, als u bij ze binnenstapt en u gaat vertellen en u laat dingen zien... want u heeft u nu in de studio ook van alles meegenomen. Boeken zie ik hier, een speld met verwenzorg erop, kaarten erop. Praat u ook zo met bestuurders? Of van, ja, of ik, directeur... ik, gewoon. ik denk van, nou ja, die zijn allemaal gewoon mensen. En mijn ervaring is, als ik denk, waarom snap je het nou zo goed? Hè? Maar iedereen heeft iemand in de zorg. U en ik ook. Die die zorg nodig heeft. Waar dan ook. En dan, als je dan doorpraat... dan. Die, die, die bestuurders die snappen dat ook. En dat vind ik dan, vind ik dan heel goed dat ze dat doen. Want ik denk, van als je toch uh, in, ja, in Nederland, maar ook daarbuiten... bijvoorbeeld in België is het ook al, al verwenst. Mieke Grijp, donkerhoogleraar, verpleegswetenschapper... doet daar ook veel al in Gent. En, nou ja, ah ja. het draait zo door. Maar de goede mensen te pakken zien te krijgen, dat is niet zo heel moeilijk. Als je goed kijkt op televisie. Marcel Musters... Muk met een gouden tand. Dat is de man, die is, die, die is met mij verpleegkundige geweest. Dat is een top oh ja. ambassadeur voor de verwendzorg. Die komt met kerstmis, met heel zijn crew. Komt hij met Bons, kilo's. <laughs> Hebben ze nooit gehad, zei hij. <laughs> <laughs> nou ja, dat is toch het ei van Columbus. Daar hoef ik niks voor te doen. Nee. Hij komt gewoon. Snap hoe, je? Hoe, hoe groot is uw netwerk? Want u, u noemt de, de naam na de nou, andere. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat vind ik gewoon leuk. Dat vind, ja. ik, dat vind ik ook een sport om die mensen... En die vinden het ook leuk om te doen. Heeft, u dan, een, heeft u dan een hele kaartenbak met allemaal nee, mensen erin? Nee, hoor, nee? Of zit het allemaal in uw hoofd? Het zit allemaal in mijn hoofd. Je en, en moet er ook niet moeilijk over doen. Als ze het niet doen, dan denk ik, ben ik heel vriendelijk. En dan denk ik, ja, de volgende keer beter. Ja. Bijvoorbeeld, ik wil dat wel hier zeggen de, over de politiek. Dan begon ik de verkiezingen. En dan willen ze allemaal iets doen, snap je? Ja. Maar dat hoeft niet, want ik wil iedere dag iets doen. Niet alleen bij verkiezingen. U, daar zit u niet zo op te wachten? Nee, dat ik echt hoor. Dan denk ik van, nou, bedenk maar. Iedere dag iets, en niet alleen met verkiezingen. En toezeggingen doen die ze niet nakomen, vind ik ook slecht. Wat is dat in uw ervaring? Dat, dat je het van de politiek niet moet hebben? De meeste niet, nee. Hm. Is mijn ervaring. Die beloven iets, en die komen er nooit op terug. Dan denk van die mensen, dan moet je gewoon zeggen nee, de volgende keer beter, denk ik dan. Hè? Ja. ja. Maar u, u, u, want u noemt ook geen politici. Hè? U heeft het vooral over het bedrijfsleven waar u, en u. Ja, maar anderen. mevrouw Ros, die is wel geweest voor de kinderen. Clemens Ros, ja, was die al heeft, ja, van van Ja, die wordt die, die, uh, toegezegd en die is gekomen. En dat vind ik ontzettend leuk. Die, die, is, die is zelfs een vlucht gaan logeren... dat ze morgens vroeg bij die kinderen te zijn. Ja, dus dat dus kan geweldig. wel? Het kan wel, ja. ja. Nog even over dat geld in die zorg. Hè? Want ja. er wordt, er wordt, we horen natuurlijk ook heel veel verhalen over bezuinigingen. En u zegt eigenlijk, ondanks dat... Is het best mogelijk om goed voor een patiënt te zorgen? Ja. Is, is er echt genoeg geld voor de zorg? Er is genoeg geld voor de zorg. Alleen, ik denk van waar het terecht komt, is de kloe. Want nu gaat de WMO die gaan naar de gemeente toe. Maar ik denk dat die zorginstellingen nu bij de gemeentes op de stoep moeten gaan liggen, zeg ik altijd. Want er is de pop met geld. Ja. En ik denk de zorg zelf moet dan veel meer van de stoel afkomen. Want een briefje is geduldig en e-mail e is nog geduldiger, zeg ik al. Want die, die, die, die doe je gewoon weg. Hè? Ja. Dat ik niet, denk U stuurt ik dan. geen e-mails? Ik stuur weinig e-mails, want nee. ik denk van, nou, hupsakee. Ik stuur wel e-mails aan de mensen die ik denk van, die, zijn, die lezen het. Ja. Maar als je iets wil bereiken, dan moet je wel naar de burgemeester van den Bosch gaan. Want anders dan valt dat kwartje niet. En dan bij de wethouder, en dan bij de WMO, en dan... Ja, dan zeggen ze, die mevrouw doet niks. Ik zeg, het is al ooit gezien. Want dat is veel belangrijker, ja. mensen zien. Dus u zegt eigenlijk, als je directeur van zo'n zorginstelling bent... er is geld, maar zorg dat je het krijgt. Echt, juist. En verdeel het op de juiste manier. En verdeel het op de juiste manier. En, en natuurlijk er... is, zolang als ik werk, is er meer geld gekomen. En ik wil toch nog een lans hier breken... voor de hele goede ziekenverzorgenden... en verpleeghulpen noemen ze dat tegenwoordig, in verpleeghuizen. Functiegroep nul, zeg ik altijd, die mogen best een functiegroep hoger zitten als wat ze nu gedaan hebben. Het is 24 uur zorg. Want vanmorgen was niemand op de weg. Ik denk, dat vind ik dan interessant. Die op de weg zijn, zijn toch mensen die naar een zorginstelling gaan. Denk ik dan. Ja. Want die, of naar de, of naar de nos. Of, dat, of hier, maar, om met mij te verder, praten. Maar verder is er heel veel. Ja, maar, maar er was ook iemand die twitterde. Die zei, ja, het personeel krijgt zo weinig zorg, aandacht en, en waardering in de ja, dat zorg. Dat klopt, ja. Is dat zo? Dat klopt, ja. Hm. En denk... Wat, wat is erop tegen? Want die, die bestuurders zitten ook allemaal... aan de andere kant van een gebouw. Je zegt, de klanten... de klanten zitten... er zijn onze klanten, de patiënten... die zitten in op een afdeling. Ja. En dan die bestuurders zitten aan de andere kant van het gebouw. Ik denk, wat is op tegen om langs de afdeling te gaan... en dan naar de bestuurskamer? Om goedemorgen te zeggen. Je moet er gewoon langslopen. Je moet er gewoon langslopen. En niet e-mailen of twitteren of weet ik het wel allemaal. Ja. Dat is leuk, maar ik denk aandacht, aandacht, aandacht, is nog leuker. Goed. We hebben ook altijd een dichter, elke zondag, de Dichter bij de Zondag. Dat is vandaag Paul Borgreven. En die heeft speciaal voor u, Joke Zwanenke, een gedicht geschreven. Laten we even gaan luisteren. Dichter bij de Zondag. Verwenzorg voor Joke Zwanenke. Het was ochtend. Ik voel me niet zo goed klonk een kinderstem. Moeder ging kijken. Zag twee rood gloeiende konen prijken. Ik geloof dat je maar thuis blijven moet. Echt waar? vroeg het stemmetje bedeest. Doe maar, vond zij. Je kunt zo niet naar buiten. Er volgde een zoen, slappe thee en beschuiten. Ziek zijn werd zelfs een klein beetje feest. Gewoon in pyjama, de tv mocht aan voorzien van een deken en etenswaren... wat de patiënt Vermetel deed verklaren... zo mag elke dag voor mij wel gaan. Smiddags kwamen de vriendjes voorbij... of de zieke ook buiten kwam spelen... waarop moeder helaas nee moest meedelen. De bedlegerige ontstak in razernij. Ik voel me beter, waarom mag ik niet mee? zo. zo. jij bent opeens snel genezen... Zijn moeder? Wat zou de oorzaak wezen? Het ligt vast aan vitamine V. Een gedicht van Paul Borgheva. het is toch wel aan, mevrouw Zwaneke? Geweldig, ja? Geweldig. <laughs> Daar ga ik een kaart van maken. Dan gaat u een kaart van, maken. van dit gedicht. Ja. Zo mooi, vindt u? Het. Vind ik, ja, ja, vind ik. Zeker voor kinderen, want kinderen, ik, ik zeg het nogmaals, uh, die, die snappen het heel goed waar het over gaat. En verwendzorg is niet alleen voor één kind, maar ook is de kinderen elkaar af en toe verwennen, is ook, ook geweldig. En ja kinderen zijn in, uh, zeker in ziekenhuizen en zo... als ik zie wat daar naartoe gebracht wordt. Mm -hmm. Maar dan denk ik van kinderen in de jeugdpsychiatrie... mogen best nog wat meer krijgen en aandacht krijgen... Want het is vaak één op één, omdat ze. Ja, als je naar de Efteling gaat, dan, dan moet je wel één op één. Want anders komen ze nooit in die python terecht, nee, snap je? Nee, dus dus daar, het is, daar mag nog wel wat aandacht naartoe. Daar mag nog wel wat aandacht naartoe. Oké, okay, ja. ik zeg even dat het gedicht na te lezen is op de website vanaf morgen. eo.nl/slash dit is de zondag. Say goodbye today. Goodbye today. It had to be that way. Emily Jane Bristow Raindrop vanochtend te gast, Joke Zwanenke, verpleegkundige al 50 jaar lang en uh, verbonden met de term verwen, zorg. Hier op tafel ligt een boek, dat heet Bijzonder, inzoomen op onderbelichte mensen. En net tijdens de muziek vertelde u mij het verhaal van de mevrouw wiens foto voorop staat. Een uh, grijzende mevrouw met een mooie jurk aan, een mooie ketting. Wie is dit? Dit is Selma Levy. En Selma is ook 50 jaar, ik denk 53 jaar opgenomen geweest. Ze is ondertussen overleden. Ze was psychiatrisch patiënt? Ja, patiënt. Uh, ze is... Toen dit boek uitkwam, en heel veel verpleegkundigen hebben eraan meegewerkt. Het zijn portretten van mensen die al heel lang dan, in de psychiatrie zijn, Die zijn opgenomen, dat heb ik gemaakt toen ik 50 jaar werkte. Denk nee. van, en verpleegkundigen vertellen wat leuk is om met die mensen te werken. Het is niet alleen kommer en kwel in de zorg. Het zijn de mooie verhalen over de mensen. Het zijn mooie verhalen over de, over de patiënten die opgenomen zijn... die al 50 jaar in de psychiatrie... en mijn ervaring is dat, dat als de mensen dit boek lezen dat het niet alleen kommer en kwel is in de, in de psychiatrie en in de zorg. Selma, die is uh, Levy, de naam zegt het al. Toen dat boek uitkwam, kwam dit, deze foto in de krant... en de directeur van Kamp Vucht, die belde mij op. Is daar Selma Levy dan en dan geboren? Ja, daar is ze. Die waren ze aan het zoeken, al jaren. Want haar klas uit Tilburg, allemaal Joodse mensen, die hadden een reunie. En Selma konden ze niet vinden. Nee. Maar Selma was twee kilometer verder opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. En toen vonden ze haar weer? Toen vonden, we haar, vonden ze haar weer. En toen is uh, de meneer die die reunie organiseerde is nog gekomen. En Selma heeft het nog meegemaakt. Maar Selma was somatisch erg ziek en is overleden. Maar ondertussen is er een reunie geweest op Voorburg als eerbetoon aan Selma. En dat was geweldig. Ik... Ik zeg dit, want nu zijn er ook kinderen die opgenomen zijn. En die ook heel veel meegemaakt hebben. Maar die komen uit Irak, Iran, uh, allerlei, allerlei landen waar ontzettend oorlog is. Ja. En ik denk dat we ervoor moeten waken dat het niet hetzelfde gebeurt als Selma. Want Selma was door de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk in die psychiatrie terechtgekomen. Ja, met ja. heel veel pech, pech, pech. En uh, in ieder geval, dat is jammer dan. Maar nu zijn er weer mensen die opgenomen zijn en ook kinderen hebben. Dus ik denk, Nederland, wees alert en zorg niet dat ze 50 jaar opgenomen worden in de psychiatrie. Maar bent u bang dat dat weer gaat gebeuren? Als, je moet alert zijn daarmee. En ik denk van als je alert bent in de psychiatrie, maar in alle zorginstellingen, denk ik dan, dan kunnen we er allemaal voor zorgen dat het. Een toch beetje, een beetje veel beter wordt. Ja, want dat, ondanks het feit... want we vertelden net hoe het was vlak na de oorlog en hoe het ja. nu is... ondanks het feit dat die zorg veel beter is geworden... Dus, ja. is er nog wel wat te winnen. Ja, er is heel veel te winnen. Want ik denk, nu, nu worden er heel veel bedden afgebouwd in de psychiatrie. Maar er zijn ook mensen die echt niet alleen kunnen wonen... buiten een, buiten een, een gestructureerde instelling of, of een afdeling. En ik denk dat we moeten waken dat mensen die, ik zie daar nu tussen haakjes ook wel eens, dan denk ik van... ja, is het is verstandig om die mevrouw of meneer... nou alleen op een kamer te zetten. En ik denk van dat we moeten waken... dat de eenzaamheid niet bot viert en dat mensen weer niet op de straat komen... en weer zwerveltjes worden, noem ik het maar. Want dat doe ik ook voor zorg voor. Bemoeizorg noemen ze dat tegenwoordig. Maar mm -hmm. ik denk dat we steeds alert moeten zijn... en vooral verpleegkundigen voor die direct meer werken... dat we ze niet in de straat laten liggen. Nee, want dat dreigt wel, zegt u. Nou ja, we moeten er... Zolang als ik werk, moet je daar alert voor zijn. Ja. Want dan is er die hype en dan is er die hype. Zeg ik altijd. U heeft er al heel wat langs zien komen. Ik heb er al heel wat langs zien komen. Ja. En ik zeg altijd, als ik iets nieuws heb, dan moet ik me bellen. Want er ja. belt niemand. U <laughs> hoort nooit wat nieuws. Nou ja, ik hoor wel nieuws, maar weer een ander jasje, denk ik dan. Ja. Hè? Het komt dan bekend voor. Ja. U zegt ook wel, u heeft natuurlijk heel veel contacten met het bedrijfsleven. Ja. Er zijn heel veel bedrijven die zich met die verwenzorg ook bezighouden. En u heeft ook wel het idee dat wij wat in de zorg wat zouden kunnen leren van die bedrijven? Ja, heel veel denk ik dan. Al, al gaat het maar, ik, ik zie zoveel dingen waar ik denk van, daar kunnen we allemaal van leren. Al is maar, nu komen de wijkverpleegkundigen weer voor de dag. Gelukkig, gelukkig. Maar dan denk ik van, die moeten een, een schema hebben. Ze hebben TomTom. -tom. Maar de bedrijfswereld heeft een geweldig schema in auto's. Hoe dat ze dat doen. Dat kun je zo overnemen, denk ik. En van. wat voor schema is dat dan? Nou, hoe dat ze kunnen rijden. En hoe dat ze die, die, die, die computerprogramma's, die kunnen ze overnemen, denk ik dan. Hm. Om, om het goed te traceren, ik noem maar wat. Ja. Bedrijfswereld kan ook heel goed helpen, met vooral met voedsel. En met hoe dat je het beste klaarmaakt. En hoe dat je het beste opdient. En hoe dat je het beste mee omgaat. Daar hebben ze alle kennis in. Ja. Ik denk van. De Sligro ik noemde hier. En Van Hoekel, er zijn grote bedrijven. Ik denk van, schakel die in om te leren hoe dat we het beste eten kunnen bereiden. in een zorginstelling voor alle leeftijden. Want, ik bedoel, u, u heeft misschien wel ander eten dan ik. Dat weet ik ook niet allemaal. Dat moet geïnventariseerd worden, dat moet opgediend worden. Is dat niet goed geregeld? Nou, dat kan beter. Hm. Dat kan beter. Ja. En ik denk van ontkoppeld koken eten en warm eten, zeg ik altijd... een kroketje is ook niet vies een keer op zondagmiddag. Nee. Dus die bijzondere dingen, dat bedoel ik alleen maar... die vroeger in een eigen keuken wat konden... of een lekker ijsje tussendoor... daar is ook niks mis mee. Nee. Dus die bijzondere dingen moeten wel drin blijven. Ja. En, en dat is iets waarvan u zegt... dat hebben ze in Parijs even beter begrepen dan in de zorg. Nog andere dingen waarvan nou, u zegt... nou, daar kan, kunnen we ook wel wat van overnemen? Nou, ik denk vooral... Uh, ik heb me zoiets verdiept in licht... Als je in een zorginstelling komt bij ouderen... het licht en de... Uh, mijn man heeft een hoorapparaat. Als je ziet... het is onwaarschijnlijk welke verpleeghuizen... geen ringleiding hebben. Dat is toch een ramp. Ja, ja. Als je een hoorapparaat hebt... Mm -hmm. en als mensen dat allemaal zelf kunnen aangeven... dan zitten ze niet in een verpleeghuis. Nee. Dus die, de ogen, de oren... Het, loop, het loopgebied, alles kan denk ik van door bedrijfswereld heel goed op de kaart gezet worden. Ja, dus daar valt nog wel wat. Uh... Er valt nog heel veel te winnen. En ik, mijn ervaring is dat mensen dat ook willen doen. Dus je moet ze gewoon vragen. Gewoon vragen. En Stuur ze een doen. kersenkaart en ze komen. En ze komen. Ja. <laughs> u heeft ons uh, in, het, het, het, uh, in het gastenboek ook iets opgeschreven over uw zondag. Ja. Kunt u ons uh, vertellen wat, hoe uw zondag, ideale zondag eruit ziet? Een ideale zondag is lekker tuttelen, noem ik dat. <laughs> krantje lezen. Een lekker kopje koffie. Met een lekker sneetje brood. Dat mijn man klaargemaakt. Met echte eigen gemaakte jam. Dat is het lekkerste wat er is. Ja. jam. En lekker tuttelen. Uh, geen afspraken. Geen afspraken op zondag. Nou, dus dat u hier uh, zit, dat is een uitzondering. Dat is een uitzondering. Huh. En de ik nog kersen halen. Maar dat is dan ook een, een uitzondering. Mijn ervaring is... Een zondag is er ooit in het leven geroepen om te niksen, noem ik dat maar. En in de zorg heb ik dat nooit meegemaakt, want er was 24 uur dienst. En ik denk van dat het heel goed is dat mensen ook, ook op een zondag... Ik hoorde wel eens van, toen ik de opleiding deed voor bestuurders... dan denk ik van, ja, die op zondagavond gaan zelf... God weet ik wel, allemaal lezen. Ik denk, maak dat hoofd toch leeg een keer. En lekker tuttelen, noem ik dat maar. Ja, en dan... Niksen. Niks. Dus dat is uw ideale zondag. Dat is mijn, echt mijn ideale zondag. En als u dan die krant zit te lezen op zondag. dan zit u dan niet toch al met een schuin oog te kijken van. oh, hier lees ik iets waar ik misschien toch wat. Ja, maar voor dat die... is geen werk voor mij. Dat, dat is, is geen lol, werk. hè? Dat <laughs> is voor de lol. Ja? Is... Ik lees, ik lees het Financieel Dagblad wel zo, ja. Ja? Ook, ja? En u leest speciaal het Financieel Dagblad met het oog ja. op die verwenszorg? Ja, en dat werkt. ja Maar ook de Telegraaf, ik zeg het eerlijk. en dan ook trouw, trouw, trouw, maar trouw op een andere manier weer. Hè. denk, die, die man en vrouw snapt het ook, denk ik dan. En heeft u dan een, een, een bloknoosje ernaast liggen en dan ja. schrijft u een naam op? Ja, een filmpje uh, en een naam en dan... Ik even, en dan denk ik van, nou ja, zoiets snappen of niet snappen? <laughs> dat is altijd het criterium. Ja, ja. Ja. En als u denkt, het is iemand die het snapt, dan? Dan krijg je een kersenkaartje. En dan uh, komt er ook een slalink langs. En dan komt het, of niet. Nee. En als ik, ik ben niet teleurgesteld als het niet komt. Want dan, dan ben de arm, zeg ik, altijd. Er zijn heel veel goede mensen in Nederland en over de wereld. En die moet je dan maar belonen. En degene die het niet snappen, dat is dan jammer. Mijn ervaring is dat de zorg iedereen nodig heeft. Hm. En dan vergeten ze wel eens als ze zelf niks mankeren. En dan denk ik van, nou ja, het komt ook nog een keer misschien. Ja, of niet u geeft de hoop niet op eigenlijk dan? Nooit. Als u dan bij mensen bot vangt? Dan nee, oh, je nee dan... Oh, dan denk ik van, dank je wel. En dan ben ik heel vriendelijk en dan ben ik snel weer weg. Ik denk van, nou ja, zo werkt het. Maar bijvoorbeeld, de, de, mensen denken er niet aan. Maar bijvoorbeeld Regina Scheli, het beroemde talenpracticum in Nederland. Dat waren de nonnen waar je talen kon leren, toch? Ja, maar die zuster Marie, die heb ik nog gekend die het opgericht heeft. Mm -hmm. Maar die doen nou bijvoorbeeld ieder jaar voor wenzorg. Geweldig, alle docenten. In alle talen, dus ik neem ook alle talen mee dan. Hè. Dat is geweldig. En dan denk ik van, het kost niks voor hun, moeite. Moeite. Ja. En dan hoef ik maar één keer te zeggen en dan komt het. Ik hoef er geen moeite meer voor te doen. Nee, en dan komt het vanzelf. En dan komt het vanzelf. Als u nou uzelf vergelijkt met dat meisje van 17 die die kersen meenam, is er veel veranderd? Nee hoor. Ik bent <laughs> nog steeds dezelfde? Ja, ik denk van wel. Ik denk van, het heeft mij heel veel goed gebracht, de zorg... Heel veel. Ja. En dan denk ik van, die goede dingen... die moet je dan ook, ook koesteren, zeg ik altijd. Die, dat doen mensen ook te weinig denk ik. Van, ook in de zorg. Dan denk ik van, zo'n jonge meid die nou twee prijzen heeft gewonnen. Waar ik altijd gewerkt heb. Twee prijzen gewonnen. Ja. Jonge, jonge verpleegkundige. Ik denk, zo een moet je belonen. En die moet ook een kaartje sturen. Kost niks. Goed. Hartelijk dank, Joke Zwanenke. En heel veel succes met de Verwenzorg. En uh, als mensen geïnteresseerd zijn, nou, dan kunnen ze zich bij ons melden... en dan uh, verwijzen ze, wij ze wel weer door naar u. Zometeen uh, na het nieuws van 8 uur kunt u luisteren naar uh, Vroege Vogels. En het wordt uh, vandaag gepresenteerd door Inge Diepman. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid... met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat me raden.